Klein station in de mist. Een hoorspel van Paolo Levi. Vertaling Erna van der Beek. Regie Bert Denkstra. Daar. Daar is die. We zijn te laat. Ach wel, nee. Dat was de D-trein. We hebben nog tien minuten. Ik weet het niet meer. Voor een D-trein leek je me te langzaam. Letitia, wat een onzin. In ieder geval je morgen ook ja. kunnen. gaan. is dat nou, Letitia? Ik zie daar niemand die inlichtingen kan geven. Hoe ja, daar. Ach nee, die hoort hier niet op het station. Het is een bedelaar, zie je dat niet? Snachts is hier nooit iemand. Dan niet. Dan wachten we maar. Zeggen zeg wel, voor ik het vergeet, stuur me een expresbrief zodra je aankomt. Meteen vanaf het station. Hier, ik, ik, ik heb hem al geadresseerd. Fijn, dank je. En jij, je moet meteen antwoorden. Ja, en, en zodra je een kamer hebt, schrijf je met adres. Natuurlijk. Maak je niet te dik over dat examen. Als je de deur prachtig en, en dan haal je het niet dan maar niet, de hoofdzak is. Zo weet ik wat aan me denken. Natuurlijk. Ik zal meer aan jou denken dan aan het examen. Heel goed. Ja. Ik, ik, ik had je nog zoveel willen zeggen. Ik heb alles genoteerd op een velletje papier. Maar dat heb ik in de voorkamer laten liggen. Zou je eraan denken? Neem me niet kwalijk. Ik, ik wou zeggen. En uh, voor al het andere. Neem me niet kwalijk. Nee, zeg het nu. Maak je niet ongerust. Ik zal het erg druk hebben. Want oh, je bent nu al aan een alibi bezig om niet te hoeven schrijven. Nee, dat is het niet. Wat een vreemd gezicht. Het verlaten station in de nacht. Met die mist. Alles ziet er zo onwezenlijk uit alsof het ieder ogenblik kan verdwijnen. Ja? En ga niet ieder ogenblik verhuizen. Als je eenmaal een goede kamer hebt, blijf er dan. Ja, natuurlijk. Dat heb je me allemaal al gezegd. We zijn het toch helemaal eens? Ja, ja, ja dat is zo. We dachten al dat we te laat waren. Nou. Daar hebben we nog tijd over. <laughs> Niets is zo er erg als die lege ogenblikken die je niet meer vullen kunt. Ga toch naar huis. Het heeft niet de minste zin. Nee hoor, ik moet zien of je een goede plaats krijgt. En toen waarom nou? Het is al bijna 11 uur. De trein is ons overkomen. Je moeder zal zich ongerust maken. Ach, dat kan me niks schelen. Mario. Mario, ga niet. Wat is dat nou, Letitia? Ga niet. Ik, ik, ik smeek het je. Ik, je, je, je. Mario, je, je hebt een zaak hier. Moeder, moeder wil ons het huis afstaan. We, we, we kunnen over drie maanden trouwen. Maar lieve hemel... Ik heb vijf jaar voor architect gestudeerd. Mijn ouders hebben zich de grootste offers getroffen. Ja, dat, dat, dat weet ik wel. Ik, ik, ik weet het wel. Wat, wat kan ons dat nou schelen? We houden van elkaar. Alleen maar hier, in Rome, soms niet. Waar heb je gezonder verstand? Over drie maanden heb ik het voor elkaar. Als je nou weggaat, dan kom je nooit meer terug. Ik, ik, ik weet het. Ik, ik voel het. Je zult een ander ontmoeten. Ik, ik zal je voor altijd verliezen. Letitia, dat is toch krankzinnig. We kennen elkaar. De hemel weet hoe lang... Rome is tien uur met de trein hier vandaan. Je doet waarwachtig of ik naar de Noordpool ga of naar de Maan. Het zit hem niet in de afstand. En dat juist nu, vijf minuten voor het vertrek op het station... ...terwijl alles al geregeld is. Ja, wat zou het nou, de hoofdzaak is toch dat je van me houdt. Ik, ik zeg je dat ik bange voorgevoelens heb. Als je deze trein in bezien, we elkaar nooit meer terug. Daar ben ik van overtuigd. Begrijp je, Mario? Ja, nou is het genoeg. Doe niet zo belachelijk. Wat je wilt. Geweldig. Hallo. Wacht even. Letitia, wacht nog even. Letitia. Bovendeer Bravo. Gefeliciteerd. Ik werd al bang dat u zich zou laten bepraten. U meent? Door dat meisje bedoel ik. Dus u verloofde niet. Het begon er al op te lijken dat u zou capituleren. Neem me niet kwalijk. Wilt u iets van me? He? ach, eh, alleen een sigaretje ja, als het mag. Ik heb de mijne vergeten. Een sigaret? Hier, neem maar. Ik weet dat u me wel wat opdringerig vindt, hè? Zwaar. Amerikaanse, ja, die zijn goed. Ze kriebelen een beetje in de keel, ik hou meer van Egyptische. Het spijt me, ik kon werkelijk niet voorzien. Oh, ja, alright, alright. Dat klopt, u kon het niet voorzien. Wie kan er nu wel in de toekomst zien? Hm? Heb ik gelijk of niet? Zeker, dat is heel moeilijk. Ja, ik wil alleen maar zeggen, u moet niet denken dat het mijn gewoonte is vreemde mensen zonder gegronde reden aan te spreken. Bedelen is een gegronde reden, allicht. Maar u hoeft niet bang te zijn, ik werk maar tot acht uur s'avonds, dan houd ik ermee op. Wekelijk? Ja, maar waarom kijkt u toch al door om? Zoekt u iemand? Bent u bang? Ik? Onze pijn. Nee. Ik zeg, onze trein heeft 15 minuten vertraging. Er zit niets anders op dan te wachten en uh, wat te praten. Ja, ja, dat is zo. Maar, kijk eens, we, we hebben eigenlijk niets om over te praten. Wilt u iets van me drinken? Nee, dank u. En we hebben wel iets om over te praten, al zult u dat ook vreemd vinden. Neem me nee, niet kwalijk, wie bent u eigenlijk? Ik. Ik ben een burger. Laat u door mijn rare pakje niet misleiden, dat heb ik gekregen van een kunstschilder in Parijs. En u weet het, een gegeven paard, een beste jonge verder, alleen een beetje excentriek. Nee, nee, nee, van beroep ben ik bedelaar. Maar mijn sociale gerichtheid is absoluut burgerlijk. Toen u verloofde, daar net al een typisch vrouwelijke troeven speelde, Liefde, voorgevoel, kleine sentimentele chantage is, nee. Om u hier te houden. Toen heb ik geduimd dat u zich niet zou laten veranderen. <lacht> Wie weet, misschien heeft mijn magnetisch freedom er wel toe bijgedragen dat u niet door uw knieën bent gegaan. Maar het scheelt een haartje, is het niet? Dat wil ik niet beweren. Ik heb een harde kop. Maar van mijn part als u gelooft dat ik u dank verschuldigd ben. Nee, nee, nee, nee, in tegendeel, ik ben u dankverschuldigd. dank verschuldigd. Hartgrondige dank Want u moet weten dat ik mij 30 jaar geleden op ditzelfde station in precies dezelfde situatie bevond. Hetzelfde dilemma, hetzelfde meisje om zo te zeggen. Ze heette namelijk ook Letitia. Echt dat is een merkwaardig toeval, hè? Ze kwam me wegbrengen. Ik ging namelijk solliciteren naar een rijksbetrekking, een goede baan. Ik heb een architectendiploma. U ook? Ik, ik... namelijk ook? Ja, dat heb ik gehoord. En daarom geloof ik... Alleen ben ik in de tijd voor de argumenten, liefde, voorgevoel en kleine sentimentele chantage geslikt. Ik bleef. En weet u wat er toen gebeurd is? Wat dan? Zes maanden later heeft Letitia, ik bedoel mijn Letitia, een ander ontmoet en mij aan de dijk gezet. <laughs> Neem maar die kwalijk, maar dit, dit is te gek. Ja, inderdaad om te gillen. Alleen jammer dat ik er niet om lachen kan. Het spijt me, ik wou niet... Ja, all right, all right. Wat dacht u nou? Ik snap het best nog. Weet u wat ik toen gedaan heb? Laat eens horen. Aan die baan als architect hoefde ik niet meer te denken. De termijn was verstreken. Ik werkte in de zaak van mijn vader. Alle papieren waren in orde, hè? de meubels al gekocht. Tja, en daarom trouwde ik toen... Binnen veertien dagen maar met een ander. Alleen om Letitia te pesten. Echt waar. Op dezelfde dag, in dezelfde kerk. Ik schopte de hele trouwpartij in de waard. Die van haar en van haar man. <lacht> ik moet nou nog lachen als ik aan die Letitia gezicht denk. <lacht> Op die ochtend. <lacht> Daarbij vergeleken is al het overige onbelangrijk. Ik wil niet onbescheiden zijn, maar... Wat was al het overige? Oh, u zult lachen als ik u dat vertel. U moet weten dat mijn vrouw een best mens was. Hè? Ernstig, bepaald niet mooi, maar buitengewoon verstandig. Personeel wilde ze er niet op nahouden. Ze hield me zelfs in de winkel. Volmaat, zeg ik u. Het had maar één fout. Ze baarde maar acht kinderen in zeven jaar tijd. Waaronder een paar tweelingen. De machine, zeg ik u. Oh, erger nog, een machine kan nog wel eens kapot gaan en moet dan gerepareerd worden. Maar mijn vrouw, oh, maar. Niet te stuiten, precies het noodlot. En dan zeggen ze altijd dat kinderen zo'n band vormen tussen de ouderen. Ja, ik heb tien jaar, net als de Grieken voor de muren van Troje, gevochten tegen die vloedgolf van kindergehuil. ...kinderkleertjes, luiers en kinderschoenen, tegen kinkhoest, rooie hond, mazelen noem maar op, aan de lopende wand. tegen de toenemende honger van het stel, dat alles aan stukken knaagde, niet alleen mijn verwachtingen om vooruit te komen, nee, nee, nee, ook, ook mijn hele zaak, mijn spaarcentjes en dat wat het werk van mijn vrouw opleverde, alles verdween als sneeuw voor de zon. Het was ontzettend. Ik hield het niet uit. Maar het waren tenslotte toch uw kinderen? Mijn kinderen. Ja, inderdaad. Wat anders. Ik was verantwoordelijk voor ze. Ik had ze verwekt. Mea culpa. En gelooft u me, ik heb me ervoor geschaamd. Acht van die kleine, tere stekjes... die ik niet groot brengen, niet kleden, niet voeden kon... Hè? Met mijn totaal in schulden gestoken zaakje. Niets aan te doen. En op een dag werd een van mijn kinderen ziek. Roodvonk. En in een flits zag ik ze allemaal voor me. Alle acht ziek en koortsig. Acht schepseltjes die roodvonk hadden. Die medicijnen nodig hadden. En verpleging. Nee. Nee, toen, toen, toen ben ik afgetreden. Afgetreden? Ja, als echtgenoot. ...als vader, als individu. ik nam de eerste, de beste treinen ging er vandoor. Dat was laf, ik weet het, beestachtig laf. Dat wil ik helemaal niet ontkennen. Maar nou heb ik geen naam meer en geen papieren. En ik bezit niets, letterlijk niets. Dit pakt nog niet eens, niets. Ik leef in treinen, beter gezegd ronde. tussen de ene wagon en de ander. Soms een warme maaltijd, af en toe een maand in de gevangenis. In kleinigheden hoor, landloperij, bedelarij, verder niet. En nu en dan, als ik een paar honderd lieren over heb en de herinnering aan het verleden me te machtig wordt. Dan bedrink ik me. Dat is alles. Een beest. En uw vrouw, uw kinderen? Ach, wat. Sinds die tijd is er al twintig jaar verlopen. Gisteren kwam ik met de sneltrein om tien uur hier doorheen en ik stapte uit om eens rond te kijken. Mijn huis staat er niet meer. In plaats daarvan is nu zo'n misbaksel van een wolkenkrabber gekomen. En van mijn winkel uh, is een bankfiliaal geworden. Een mooi schoon glimmend bankfiliaal. Niemand herinnert zich mijn naam meer. Ik heb terug teruggezien. Ja. <laughs> dik, maar, maar dan ook wel zo ontzettend dik. <laughs> ze ze waggelt als een vette gans. Ja, daarom alleen al was het de moeite waard hier ah, nog alleen eh, buiten te En dan te bedenken dat ik toen om haar hier gebleven ben. Toen ik daarnet luisterde hoe u met die verloofde sprak, heb ik voor u geduimd. En hoe? Ja, u moet bedenken dat ik naar Letitia geluisterd heb. Naar mijn Letitia bedoel ik. Een beetje gemakzucht was er wel bij. Ik zei tegen mezelf, hier is een meisje dat oprecht van je houdt... en je hebt een huis, een gaar en een bandwinkel, dus een, uh, een soort basis. Uh, wat zei u daar? Mijn vader had een gaar en een bandwinkel. De, de mijne ook... Maar, maar dat is toch krankzinnig? Hoe weet u dat? Ik, ik, ik weet helemaal niks. Ik wou u alleen maar vertellen... Nee, maar. Meen, niet kwalijk. Al het andere kunt u gehoord hebben, maar dat niet. Wie heeft u gezegd dat mijn vader een garen- en bandwinkel heeft? Ja, maar ik sprak toch over mezelf, niet over u? Zo'n aaneenschakeling van toevalligheden bestaat niet. Ik ben architect. Ik ga naar voor en examen. Mijn verloofde heet ik. ja. Ik heb een garen- en bandwinkel. Ja, De trein. Nog, nog. Laat die ellende gaan knollen, toch een beetje het er lopen. Hé! He. Hé, Te laat. Niets meer aan te doen. Die halen we niet meer. Hou je mond, Frederico. Je hebt het vandaag een beetje autobom gemaakt. Inderdaad, een beetje autobom. De trein is al weg. Het huh? was de trein die de heren moeten hebben. Het was de trein die stopt hier niet. Het oh. was de D-trein. Oh, nou, vlucht dan maar. Nou, we zijn er al hoor. Hier is het station al. Ja. Ja. Ja. Eh, uh, geef die man 2000 leren. 2000 leren, Midden in de nacht? Zeven kilometer in galop. Ja, het is wat je galop noemt, hè? Uh, nou ja, weet u dat maar met mijn zit En u, vrouw, oh, uh, komt u met mij mee. Uh, kunt u hier een stenogram nog aanmoed nemen? Ja, natuurlijk. Uh, nog een beetje als de wie ik op de bank nodig. Oh, 25 minuten. Het is mooi, het is wel mooi. 25 minuten. Op die manier mis ik de aansluiting in Mantua. En, en daar sta je dan. Ik begin werkelijk te geloven dat Federico me ongeluk aanbrengt. Oh ja, meneer? Ja, en dat ziet er lelijk uit. Als de eerste secretaris mij ongeluk aanbrengt, nou, dan sta ik er al goed op. Alles wat hij organiseert loopt in het honderd. De wagen rijdt in de sloot langs de weg. Ach, gelukkig zonder ernstige gevolgen. Mijn vliegtuig kan wegens de mist niet starten. En zo'n ellendig boemeltje, het enige middel van vervoer in deze godvergeten streek. De... Hallo, jongeman. Ja, wat wenst u? Kunt u mij uitleggen waarom de trein zo'n vertraging heeft? Vindt u niet dat, uh, dat die toch al langzaam genoeg rijdt? Het spijt me, maar mijn opinie in deze zaak is volslagen onbelangrijk. Ik ben niet van de spoorweg. Uh, oh. oh, neemt u me niet kwalijk. Ja, hier in het donker en uh, met die mist. Uh, nachtig, nog maar. Uh, uh, uh. En u? Ik ben een bedelaar. Oh, goed, goed, goed. Ja, wend u maar tot mijn secretaris. Is er nou werkelijk geen mens te vinden op dit vervloekte station? Blijkbaar niet, aanwezige uitgezonderd. Hm. Kort en goed, er blijft ons niets anders over... dan ons in het onvermijdelijke te schikken... en er het beste van te hopen. Hè? Nou, uh, bent u klaar, juffrouw? Zeker, meneer. Oh, tja, dan moet u Visie een telegram sturen. Ja. Een eil telegram. Zegt u hem dat als ik niet kom... Ik hoop te komen, maar je weet het nooit. Er niets beslist wordt. Niets. Tweemaal onderstreept. Uh, de, in het telegram? Ja, zie maar hoe u dat klaarspeelt. De hoofdzaak is dat er niets wordt afgesloten voor ik kom. Uh, daarna telegrafeert u La Rivière. Uh, leg hem alles uit in ten hoogste dertig woorden. Huh? Ja? En uh, verschuif de afspraak in Orly naar zaterdag van drie tot half vier. Mm. Ja, dat is waar ook. Zorgt u voor omwisseling van onze vliegbiljetten, hè? Grote hemel, hoe moet dat nou? Zaterdag is in Londen toch alles dicht. Ja, u, u kunt het beste twee dagen in Parijs blijven en dan maandag teruggaan. Ja, u bent gek. Oh. Maandag moet ik toch in La Plata zijn? Ja, neemt u me niet kwalijk. Ze staken maandag als het me niet gelukte te verhinderen. Weet u wat dat op de internationale markt betekent? Als er in mijn mijn gestaakt wordt, dat moet ik absoluut verhinderen. Ja, nou, nou, nou eens even rustig nadenken. Een vertraging van een paar uur kan toch onmogelijk alles in de war brengen. Mijn tijd is een uiterst precies werkend apparaat. Ja, er zit niets anders op. Ik moet Sir Henry Greenwood verzoeken zijn weekend twee dagen op te schorten. Oh, een, een weekend opschorten in Londen? Ja, juffrouw, laten we toch niet alles drie maal zeggen. U hebt het heel goed verstaan. Ja, ik. Uh, ik geloof niet dat Engelse banken daarvoor te vinden zijn. Ja, u gelooft het niet. Ah, ja, ik ben werkelijk een pechvogel. Ja, een nulberg. No ik weet echt niet hoe ik mezelf moet betitelen. Dat zijn nou mijn medewerkers. De ene die rijdt mijn wagen in de sloot. De ander wil niet starten. Alleen omdat er een beetje mist is. En de juffrouw hier, die gelooft niet dat. U moet het geloven! U moet het in aarde maken! Tuurt u een telegram dat zo gesteld is dat geen Engelsman meer aan zijn weekend denkt. Van de eerste minister tot de kleinste loopjongen van een bank in de provincie toe. Begrepen? Ja, meneer. Nou goed. Verder telegrafeert u nog naar de president van Honduras dat de zaak in orde is. Maar in geen geval beneden de 8%. Huh. En dan verder naar... Uh... Miss Muriel in uh, Hollywood. Oh, uh, voor zover ik weet, is op het ogenblik voor opname in, uh, in, in Pretoria. Ach ja, ja, ja, dat is waar ook. Dus uh, naar Pretoria. Ze kwam zondagavond om half acht in Londen verwachten in het Grand Hotel. Reserveert u meteen twee kamers. Uh, ja. Op dezelfde gang wel, maar uh, niet uh, naast elkaar. Hè? En uh, reserveert u ook een tafel voor het zoepeten. U hebt toch een lijst van Juriel's lievelingsrechten? Natuurlijk, in het archief, in de grote koffer. Prachtig, prachtig. Zorgt u ook voor bloemen bij haar aankomst op het vliegveld? Ja. Ach ja, dat is waar ook. Uh, laat u mijn vrouw weten dat ik niet komen kan. Maar ik zal haar vanuit Rome opbellen. Om. Uh, ja, hoe laat? Een ogenblik, alstublieft. Uh, u bent bezet van uh, drie uur tot kwart over drie en daarop aansluitend tot tien over vier. Ja, ik heb u niet gevraagd wanneer ik bezet ben, oh. maar wanneer ik vrij ben. Uh, ja, ja. Uh, uh, hier, om, uh, om zes uur vijfenveertig. Nou goed, dus om zes uur vijfenveertig. Ja. Uh, vraagt u bij tijdse telefoongesprek aan, hè? En telegrafeert u haar ook dat wij elkaar de dertiende in Acapulca ontmoeten, hè? Ik heb hem 10.000 leren moeten geven. Oh. Maar nou wacht hij ook op ons. Nou goed, goed, goed. Ik heb een paar telegrammen gedicteerd. Uh, jeval, juffrouw, uh, geeft u dus ze nou meteen op en gaat dan slapen. Ja. Want jullie moeten morgen vroeg op. Het telegraafkantoor zal wel dicht zijn om deze tijd, meneer. Dan laat je het openen. En zodra de wagen nog klaar is, reizen jullie maar na. Goeienacht. Goeienacht, meneer. Goedenacht en goede reis. Neemt u mij niet kwalijk... Ja, ja... ja, ja u beloofde me uw secretaris op mij opmerkzaam te maken... ...vanwege die kleinigheid van... ...fooi. Uh, ja. Ik bedoel ja. maar uit principe hoor, want... ...zoals ik meneer hier al verteld heb, werk ik naar achter niet meer. Zo, zo, zo, zo. Uh, wat wilt u eigenlijk? Nou, die melde gaven, weet u wel. Ah, ja, dat is waar. Ja, dat heb ik vergeten. Nou ja, wat is even. Oh god, lieve hemel. Federico... Juffrouw Matilde! Federico! Ze oh. oh, zijn al weg. Ik oh, ga Ja, uh, Luister eens, uh, jongen. Dan. Uh, weet u wie ik ben? Nee, geen idee. Wel nu, ik bezit drie platinamijnen in Argentinië... ...vier banken in Londen, twee spoorlijnen in Frankrijk. Momenteel roep ik een uh, krantenconcern... ...voor de landen van de Europese markt in het leven, ja. Mijn vermogen bedraagt etterlijke honderden miljarden lieren. Dan kan ik u alleen maar feliciteren. Oh ja, dank u, dank u. Maar uh, kunt u mij duizend lieren lenen? Pardon? Ja, ik, ik heb nooit geld bij me. Hè? Vandaag had ik de ene pech naar de andere. Mijn personeel is volslagen, stomzinnig en de fooie in de trein, de koffie, de taxi en Ja, Maar dacht u, dat spreekt toch vanzelf? Maar hebt u genoeg aan duizend bieren? Oh ja, zeker. Zeker, ik ben geen verpistelgeheur. Uh, geeft u hier, deze goeie man, maar een uh, kleinigheid, hè? Oh, dank u wel. Ja, ik zal u morgen een check sturen, man. Ja, ik hoop dat u ook naar Rome gaat. Inderdaad, maak u me niet bezorgd. Ah, des te beter. Ha. Ach, ik wou me nu herkelijk een ogenblik verloren. Op dit kleine station, in die mist. Ja, als ik er goed over nadenk... Dan is het werkelijk komiek. Ik, ja, ik zou het moeten noteren voor mijn biografen. Inderdaad, honderden miljarden en... Ik had plotseling het gevoel of ik twintig jaar jonger was. Precies zo ben ik begonnen. Met een lege portemonnee en een hoofd vol plannen. No, klopt, weet u wat ik als jongeman wilde worden? U mag maal raden. Dicht. Ik heb een boek geschreven. Neemt u me niet kwalijk. Mag ik raden? Surrealistische verhalen. Precies. Precies. Niemand wist er iets van. Ja, niemand wist er iets van. Niemand. Mijn grote geheim. Om zo te zeggen de honderdduizend in je vest. Ja, dat zet u net op te praten. Ik vertelde toch van mijn begin. Juist, juist. En, en verder, u hebt dus een bundel verhalen geschreven. Ja, ja, ja. Ik was toen der tijd een romanticus. Met kunstenaarsidealen. idealen. Ik wilde een literaire avant-garde beweging in het leven roepen. En daarom ging ik naar Parijs. Noodlot. Twee weken later won ik een hoofdprijs in de loterij. En speculeerde met dat geld in spoorwegaandelen om het bedrag nog wat te vergroten. Toen kwam de oorlog met de leveranties aan het leger. En op een dag was ik rijk genoeg om een zeer gefatuneerde vrouw te kunnen huwen. Zonder zelf te weten hoe was ik in het raderwerk terechtgekomen. Daar zult u zich toch hopelijk niet over willen beklagen? Nee, waarom niet? Mag ik me niet beklagen? Gelooft u dat het werkelijk zo belangrijk is om belangrijk te zijn? Haha, daarin vergist u zich... Je wordt de slaaf van een reusachtig mechanisme. Je wordt een rat dat steeds om zijn eigen as moet draaien. Ha, macht! Je bent een slaaf van je aandeelhouders, van je arbeiders, je employés. Een slaaf van gebeurtenissen waarvan de een de andere uitlokt. Iedere gebeurtenis weer groter, onvermijdelijker, angstaanjagender dan de vorige. Angstaanjagender, begrijpt u. Ja, weet u eigenlijk wel, dat de wereld op een afgrond van techniek, automatisering en morele ellende afstormt. En waarom? Omdat mannen zoals ik er daar naartoe drijven. Maar wij van onze kant worden ook geschoven en kunnen ons niet verzetten. Waarom eigenlijk niet, als u zou willen slotte een paar honderd miljard. Een paar honderd miljard die mij toebehoren. Die mij alle luxe die je maar bedenken kunt verloven. Maar als ik zou proberen weer een mens te worden... was ze in één jaar op... ...en ik zou in een gekke huis terechtkomen. Mijn hele macht geldt slechts zolang ik mijn meester dien. Zonder in opstand te komen. Ik kan over leven en dood van honderdduizend mensen beschikken, maar niet over mijn eigen leven. Ik kan geen beweging maken die uit het schema valt. Begrijpt u dat? Geen enkele beweging. En toch was ik eens een dichter. Een heuse, vrije dichter. Net zo vrij als die bedelaar daar. Ik kon iedere willekeurige trein nemen. Als... Het mij maar lukt, de klant is die mee te rijden. Nou, ik ben te alle tijden bereid om <tijd met u te ruilen. Dat zou heerlijk zijn. U weet niet wat ik ervoor zou geven om uw versleten pak te kunnen dragen. Oh, dat pak is niet van mij, maar van een schilder op Montparnasse. Een schilder op Montparnasse? Als ik geld bij me had, dan zou ik het onmiddellijk van u kopen. De lucht van weet. ...van Montparnasse. Ja, geef uw adres en de zaak is voor elkaar. Mijn adres? Hebt u het niet gehoord? Morgen in Rome. Zaterdag twee uur in Parijs, daarna in Londen... ...maandag in La Plata. Ja, voor 10.000 lieren kunt u als extraatje... ...ook nog de honger van twee dagen hebben. Dat zou heerlijk zijn... Met die zweer aan mijn twaalfvingerige darm. Ja, ik geef u ook nog de kou van de nachten onder de blote hemel. Die bloeddruk van me, 190. Wat wil dat zeggen? Wat wil dat zeggen? Die vraagt me wat dat zeggen wil. Alleen al die onwetendheid is onbetaalbaar. Weet u dat al? Wilt u een lesje van al mijn kwaal? Nee, ik wil u alleen maar dit. Als het mogelijk zou zijn, de tijd twintig jaar terug te zetten. Als ik weer hier op ditzelfde station kon staan, waar ik toen besloot naar Parijs te gaan... Hier? U ook? Ja, zeker. Ik ben hier in de buurt geboren. En op een avond... Luistert u eens, dan gaat u me niet vertellen dat uw vader een garen en bandwinkel had. Ja, inderdaad. Mijn vader had een garen en bandwinkel. Maar hoe weet u dat? Maar dat kan toch niet... Begrijpt u het toch? Dat is onmogelijk. Het is bespottelijk. Krankzinnig. Onmogelijk. Haal de koffer eraf. We zijn er zo. Ja, dat denk ik ook. Bij al die vertraging die we nu al hebben. Hoor? dat is wat uitsluiting missen. Waarom zouden we de aansluiting missen? Dezelfde mist die onze trein heeft opgehouden doet het de andere ook. Enig hoor. Veertien uur in de trein. En dat s'nachts. Als het een beetje wil driemaal overstappen. Je zou me tenminste kunnen helpen. Ik? Ja, jij. Je moest toch zo nodig met de trein? De kolos van een koffer moest toch ook mee? We <laughs> mogen zeker wel een paar jurken meenemen die enkele keer dat we naar Rome gaan. <laughs> een paar jurken. Denk wel of we gaan verhuizen. Weet jij waarom we naar Rome gaan? vanwege de vertegenwoordiging van de Apollo onderbroeken. de broeken. Dat zal ik niet weten. Je zeurt toch God de godgans de dag nergens anders op. Maar weet je ook hoeveel ik met de zaak verdien als ik afsluit? Bijna een miljoen lieren, een paar maanden, een miljoen lieren. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n prachtkans gehad. Maar je hebt nog niet afgesloten. Ja, dat weet ik ook. Dat weet ik ook dat ik nog niet afgesloten heb. Dat weet ik heus nou. De autobus bus hadden we er in zeven uur kunnen zijn. Maar nee, hoor, dat is te duur. Goed, dan niet. Als we eerste klas gereisd hadden, hadden we de D-trein kunnen nemen. Niemand reist bij eerste klas. Het is veel chier tweede te reizen. Ook best. Het spaart er geld ook. Van vijf of zesduizend lieren. Met vijf of zesduizend lieren koop ik schoenen voor alle drie de kinderen. Goed, goed, nou, goed. Ik goed. wel. Heb je mij nee horen zeggen? En nee, je dwingt mij op die manier de hele nacht wakker te blijven. Wie dwingt je? De trein is half leeg. Je had langer kunnen liggen tot hier. En kunnen slapen. En dan verder van hier tot te Je weet toch dat ik in de trein niet slapen kan. Hou dat tenminste in je mond. Ik kan het namelijk wel. Hm, nu zeker. nu we er bijna zijn. Ah, 5.000 lieren te sparen. Dwing je bij dood hoe uit mijn humeur met een loodzware kop aan te komen. En als het maar niet lukt die vertegenwoordiging af te sluiten. Hoeveel kost dat jou dan? Je uitgespaarde 5.000 lier? Precies 999.500. Je bent weer eens onuitstaanbaar. <laughs> Hoe was het toen ook al hier? Toen je ook zo'n geweldige kans had? De vertegenwoordiging van die Rodeonzijde. Hou op met je Rodeonzijde. Toen zou je niet 1 miljoen verdienen, maar 2. 2 miljoen? Nou, dat goed ligt nog altijd in de zaak. Kilometers en kilometers Rodionzijde. Dat ligt nou al te vergaan. Als je toen een loodzware kop had gehad. Dan had je een boel geld gespaard. Ja of nee? Nou goed, laten we dan teruggaan. Wat moeten we ook in Rome. Weer geld verliezen? Laten we teruggaan. Dacht je dat het mij wat kan schelen? Dat is alles alleen voor jou en de kinderen. Laten we maar teruggaan. Dat heb je al gezegd. Ja, dus dan zou je dank voor al mijn inspanning. Mijn loeste vlijt. Hoe zat dat in de tijd met jouw bruidschat? Wat is er van jouw bruidschat terechtgekomen? Een stapel onverkoopbare papieren. De wc kun je ermee behangen. En alleen omdat jouw vader geen vertrouwen in, in mijn Laat mijn vader naar buiten. Helemaal ongelijk had hij niet. Prachtig, prachtig, prachtig. Ga dus niet naar Rome. Waar kan mij dat schelen? Laten we naar huis gaan, een luie stoel gaan zitten. En ons niet de gevaarlijke avonturen begeven. Wij zijn en blijven ten dus wat we zijn. Garende bandwinkeliers. Kinderen van garende bandwinkeliers. En ouders van garende bandwinkeliers. Er de hangt nog een dikke mist buiten. Je kan niet eens de lichten van het station zien. O, kan ik je schelen? We gaan toch naar huis? Oh, verrek. We zijn er bijna. Zet die koffer vast op de gang. Kun je het station zien? Je kan niks zien. Het lijkt wel of iemand de gordijnen dicht gedaan heeft. Maar haasje, de trein stopt hier maar een minuut. Ja, haasje, dat is makkelijk gezegd. Met het oog, oh, Kijk toch uit, alles gaat stukken. Ja, maar benen is stuk, maar benen. ...dus kan die één knoeg op de openverstand en de koffer daar bovenop. Pas op! Maak toch voort. Ja. We zijn er. Ja. Hé hey mensen, de hele trein. Laat maar door, ik ga er het eerst uit. Nee, nee, eerst ik, dan kun jij me de koffer aangeven. De sneltrein naar voor het jaar vertrekt van het tweede hoofd. Nou, nou, vlucht al, de trein vertrekt. goed ja, je kan mij toch ook wel eens helpen? Nou, schiet erop. op. Joh, huh, wat? Waar heb je me net gelaten? Net? Wat voor net? Wat voor een net? Dat Nederland-net. Je hebt het toch achter je opgehangen? Ik? Goot toch goedheid. Ja, jij, vlucht nou. Nou, nou, voorzichtig nog maar, voorzichtig oh, nog maar. Net. Je hebt het net in de trein laten hangen. Ja, wat zat er dan in het oog, net? Wat erin staan. Al, al, alles wat niet meer in de koffer ging. De schoenen, de lunchpakketten, de boeken. Nou, nou, nou, daar heb je het nou. Daar gaan je vijfduizend hier. Kon ik het nou ruiken dat jij zo suf zou zijn? Voor ja, Waarom moest ik aan jou net denken? Oh, ik zou er wel aan gedacht hebben, Zijn jij niet al zo'n zat te zeuren. Oh, ja. Wat moet ik nou voor schoenen aan als we in Rome zijn? En wat eten we tot morgenochtend? Uh. Zou kan een wonder zijn als jij geen stommiteiten uithaalt. Huh? Het Klinkt wel of je het expres oh, doet. Oh ja, natuurlijk. Hè? Jij denkt overal aan. Jij weet altijd alles. Hè? Jij hebt altijd overal een oplossing voor. Waarom oh, heb ik een Zemers dan meegenomen? Als ik alleen was gegaan met de autobus, had het me de helft gekost. Oh, Huh? Wat, wat doe je nou, Letitia? Ja, ik ga naar de wachtkamer. Letitia! We hebben tenminste een ogenblik rust. Oh, mijn best. Als je dacht dat ik nou ontroosbaar was... ga maar naar de wachtkamer. Blijf voor mijn part. Zo verreweg het beste zijn er. Neemt u me niet kwalijk? Huh? Wat, uh, Wat is er? Wat wilt u... Neemt u me niet kwalijk? Bent u de architect Pisani? Mario Pisani? Ja, Waarom? En uw vrouw heet Letitia? Ja, niet meer kwalijk. Kennen we kennen elkaar. Ik, ik kan u niet goed zien in die mist. Of ik u ken? Komen jullie? Komen jullie ook? Luister en overtuig jezelf. Stond u niet twintig of vijfentwintig of dertig jaar geleden... toevallig hier op ditzelfde station? En hebt u toen geen besluit genomen? Ja, luister u eerst. Wat wilt u eigenlijk van me? Wie bent u? Geeft u me antwoord, alstublieft. Het is erg belangrijk. Wat voor een besluit hebt u toen genomen? Ik ben naar Homen gegaan. Heb met goed gevolg een examen gedaan. En kreeg daarna een goede baan als architect. En toen? Toen niets. Ik ben met Letitia mijn voor getrouwd. Hoor uit. Ik hoorde een Ik werd soldaat. Verloor mijn betrekkingen. En toen een garen een bandwinkel begonnen. Zien jullie wel? Zien jullie het? Wil je nu nog zeggen dat het niet waar is? Ja, maar dat kan toch niet? Dat is onmogelijk. Begrijp u wel, als ik besta, grote hemel, kijk toch naar me, raak me aan. Geef me een opduvel, hier ben ik. Een mens van vlees en bloed. Mooi, maar, maar als ik werkelijk besta en Mario Pisani ben, architect, een man van 57 jaar, dan? dan zijn die twee anderen hier hersenschimmen, dromen. Niet verwezenlijk. De mogelijkheden. Jullie zijn alle drie mogelijkheden die over twintig of dertig jaar voor mij in vervulling kunnen gaan. Jullie bestaan hangt uitsluitend af van de keuze die ik hier over een paar minuten zal maken. Jullie bent gekomen om mij in verzoeking te brengen. Want ik? Maar hier ben ik toch. Een mens van vlees en bloed. Dertig jaar ellende geven we toch wel het recht een levend mens te zijn. Ja nou mooi, goed. Je kunt gelijk hebben. Die twee zijn illusies. Ik herinner het me nou precies. Ik ben jij geweest, twintig jaar geleden. Ik ben niet uit mist gemaakt. Ik ben tastbaar en reëel. Ik kan het bewijzen. Alle kranten hebben het over me, iedere dag opnieuw. Hier, mijn foto. Hier, artikelen. Kijk dan toch, hier bijvoorbeeld in dit tijdschrift. Ziet u het? Kijkt u eens naar de datum. De datum? Wat is daar voor bijzonders aan? De datum, hier staat het, 10 april 1979, nou en, een nummer van gisteren. Zijn jullie nou alle bekantjoren? Wat is dat voor een gekke huis? Het is vandaag toch 15 januari 1983. Kijk, deze krant gebruik ik tegen de kou. 3 september 1988. Ja, maar dan. Dan zijn we toch allemaal krankzinnig dan... Jullie bent niets anders dan mijn verschillende mogelijkheden. Eén van jullie drieën. In deze mist waarin de tijd schijnt op te lossen. Waar geen vroeger en geen later bestaat. Het is nu aan mij één van jullie drieën tot werkelijkheid te maken. En de andere weg te vragen. Nee. dat soms toch ontkennen? Besef je dan niet wat voor een krankzinnig maar uniek voorrecht het is om van het begin af aan te weten waar je eindigen zult, Om als het ware over de tijd heen te springen. Ieder van ons is beland waar hij nu is zonder het te willen. Eenvoudig door dat ieder een andere weg ingeslagen is. Begrijp je nu hoe jij bof Jij praat te veel om te overtuigen, vriend. Praat ik te veel? Wat betekent dat? Ik bedoel, je twijfelt toch niet, is het wel? Je twijfelt toch geen seconde, hoop ik. Dat zou niet alleen absurd, dat zou, dat zou belachelijk zijn. Belachelijk? Kijk ons toch aan, voor de donder. Onze positie en ons uiterlijk alleen al. Ik ben één van de duizend machten. Mannen ter wereld. Je zult toch niet. Ik heb er geen woorden voor. Je zult toch niet in ernst aarzelen tussen mij en een winkeliersje? Zeg, hoor eens even. Ik ben een gerespecteerd burger. Oorlogsveteraan. Oh. Gerespecteerd burger. Oorlogsveteraan? Of wil je soms een vaagabond worden? Een kerel zonder papieren. En altijd een even van lege maag? En hoe zit het met die zweer aan je twaalfvingerige dame? Ach, onzin. Daar heb ik nooit echt last van. Ter je bloeddruk en het raderwerk. Het raderwerk van de machine. Waarin jij niets anders bent dan een nutloos radertje. Onzin, dat was toch maar een grapje. Je hebt toch niet in ernst gedacht? Ach, iedereen benijdt me. Ziet me naar de ogen. Iedereen. Is het je duidelijk dat ik in de wereld van vandaag meer macht bezit. Dan Genghis Khan of Napoleon? Je bent wel grondig van opinie veranderd in een paar minuten. Dat was toch maar een grapje. En wie klaagt er nou nooit eens over zijn leven? Luister Jij zult toch niet een van die tragische vergissingen van de geschiedenis willen begaan? Als je mij niet kiest, zal de wereldgeschiedenis een ander verlof hebben, begrijp je dat? Daarom heb ik het recht, het recht te bestaan. Maar laten we de wereld erbuiten. Wat gaat die ons uiteindelijk aan? Het is ons leven waar ik voor opkom. Jouw leven en het mijne. De roes van het spel, van de overwinning. Jij weet het niet, jij kunt het ook niet weten. In Buenos Aires heb ik een bureau zo groot als een plein... Tien telefoontoestellen, 3 telefoontoestellen. De Kopen. De verkoopindex is nog eens 3,015 gedaald. Doet dan niet hoe, we moeten de markt steunen. De koersen ook wel weer op. de stemming is geloofd. We moeten de markt steunen. Dan komt er komt wel weer een kentering. De zaken gelast ze wel te wachten. Rustig, laten wachten. Hou je van me? Dat weet je wel. Goed, je bent ontslagen. Koop die aan, zee. Ik kom vanavond, lang me aan de telefoon, meneer. Geef maar aan mijn tweede secretaris. Ik heb geen tijd. De medewerkers in Zweden dreigen met staken. Zaken is er niet bij. Verhindert u het? De mensen stellen te hoge looneisen. Die kunnen we niet inwilligen. Dan koopt u de vakbondsleider. De ontwakkelingsconferentie is op het doodpunt beland. Geef me senator Ferguson. Meneer Gloria is aan de telefoon. Zewel dat doe je ook. Montessanto Plus-minus 16 punten gestegen. Uitnodiging voor een cocktailparty op de Stad Amsterdam. Het vliegtuig is gereed voor vertrek. Naar op urgentie aan het telefoon. De kapitein van het jacht was geworden vers uittreksels. De, kjacht, persuittreksels. de in Londen. De koerslijn. Het diagram van de plutonium wereldproductie. Het natuurkundig laboratorium van Kopenhagen vraagt dringend om subsidie. De Edwood Bank biedt een fusie aan. Dit is het werkelijke leven. De kern. De kloppende hartslag van het leven. Dat door je vingers glijdt als spinraak. Uit alle hoeken van de wereld, Mario. Heb jij ooit de sirene gehoord? Van de boten op de teens, als het lente wordt? Luister naar mij. Ik zal je een geheim vertellen. Je hebt er recht op. Er zijn maar vijf mensen op de hele wereld die het weten. Ken je het geluid van vrachtwagens op de autostrada's in de zon? In mijn mijne, in de Andes is Carnotide gevonden. Weet je wat dat betekent? Uranium, de rijkste aarder die tot nu toe ooit ontdekt werd. Kernenergie, iets dat het krachtsevenwicht tussen oost en west zal verbreken. Binnen een paar dagen liggen alle regeringen aan mijn voeten. Heb jij ooit zomers aan de Ligurische kust onder pijnvormen geslapen? Voor jouw prijs ging... Weet je, voor mensen als wij bestaan er geen treinkaartjes, geen paparazzen, geen pas, geen grenzen. Er is alleen maar het geruis van de golven en het zoomen van de insecten onder de bomen. Dat is de ware vrijheid. Je kunt je overgeven aan alle indrukken van het ogenblik. Je hoeft niet iedere beweging, iedere opwelling van tevoren te calculeren... Heb je hier ooit rekenschap van gegeven dat men in de beschaafde wereld iedere bevrediging met geld of met tijd, met leed, berouw of schuldgevoel moet betalen? Hm? Wij niet. De broederschap der vakerbonden is sterker dan de beschaving. Wie is daar? Is daar iemand? Huh? Mauricio. Mario, jij hier. Ik wou hier nog aan de stranen. Ja, ik wil de winter in het zuiden doorbrengen. Op het een of andere eiland. En jij, was jij niet in Rusland? Daar kom ik juist vandaan. Verdraaid, wat ben ik blij jou terug te zien. Ik bedoel je stem weer te horen. Ha, ik kan het nou wel zeggen. Ik had er een hard hoofd in... ...of het je lukken zou twee maal de grens over te komen. Dat zijn namelijk, broer, de grenzen. Ach, weet je, ik was met Baris. Uh, die kent dat klappen van de zweep. Ach, ach. Die is minstens al dertig of veertig maanden... ...door het IJzeren gekomen. Ach, en, en, en hoe was het daar ginds? Oh, niet slecht. Uh. Helemaal niet slecht, nee. Wij democraten hebben toch bepaalde vooroordelen. Maar als ik zei dat ik veel verschillen... ...tussen Moskou, Londen en Rome had gezien... Dan ...zou ik liegen. Zo, zo, zo. Ja. Hoe het ander gaat, weet ik niet, maar de vagebonden gaat het niet slecht. Er zijn dan natuurlijk altijd de taalmoeilijkheden, maar een bord soep en iets te drinken valt er altijd wel te organiseren. Zeg, heb jij een sigaret? Nee, nee, helaas niet, zeg. Ik rook een peep tegenwoordig. Ah, tabak? Ja. ja. Laat mij ook even. <laughs> Om de weer drie trekjes, net als in Wenen. Weet je nog, hè? Die afgrijzelijke oh, ja, ja. avond. Ho, hoop ik het nog weet. Wat een wind, hè? het leek wel januari ik heb het nog nooit van mijn leven zo koud gehad nee zei. nee, nee. Ja, ik dacht dat ik dood ging <laughs> gelukkig dat we fransen ontmoeten weet je nog wel het is tak, uh... Pardon, wat is er dan met hem is hij ziek nou, getrouwd is hij. Ah? <laughs> hij is nou showen in de haven in hamburg ah. zes vakbondsbriefjes <laughs> en de hele verdere sante trouwboekje bewijs van goed gedrag alle macht of wat spijt me dan voor. Ja. Uh, wat ik zeggen wel, als je naar Madea gaat, hè, dan zul je daar Philippe wel ontmoeten. Ach? Ja, je weet, die sukkelt met zijn longen. Ja, ja, ja. ja. Uh, zeg hem dat ik deze herfst in Bretagne hoop te zijn. Uh, ik zou het leuk vinden om daar te zien. Bretagne? Goed, goed. Nou, oh, dan misschien, uh, dan wip ik wel even over. Een mooie nacht, zeg. Ja, die huh? goede oude rivière. Je kunt zeggen wat je wilt, maar de Ligurische kust is toch prachtig. Die warmte die van zee komt en die geur van de pijnbomen en de Italiaanse stilte. Nee, die is Latijns, sensuele stilte. Ja, nee, hou me te goede, maar die is Italiaans. De Franse stilte is heel anders, scherper en een tikje ironisch, een beetje verontrustend. Zelfs de stilte in de Pyreneeën is warm, mystiek. Majestueus. Nou ja, misschien heb je gelijk, maar uh, ze is Latijns in die zin dat je Rome inproefde. Rome, de keizerlijke adelaars. Getemperd door zuidelijke ratio, Bourbon. Ja, natuurlijk is deze stilte te verkiezen boven de ijzige als uh, verdunde stilte van het noorden. Hoewel die ook haar charme heeft. Weet je wat het is, Mario? Huh? Dat heb ik in Rusland ontdekt, midden van de steppen. De stilte is binnenin ons en niet daarbuiten. Ze is in onze geest. En alleen de edelachtbare broederschap ter vagebonden, de echte onvervalste vagebonden het roepen, weet wat stilte is. Dieren. Hier en zonder bewustzijn en zonder enig menselijk saamhorigheidsgevoel. Saamhorigheidsgevoel? Weet u wat dat betekent? Met u spreek ik niet. Wij behoren tot twee zo totaal verschillende werelden dat begrip tussen ons bij voorbaat uitgesloten is. Maar jij, Mario, luister naar me. Neem geen overijlde besluiten. Ik? Over vijf minuten komt de trein. Juist, over vijf minuten komt de trein. En dan moet jij je besluit genomen hebben. Luister naar mij. Ik ben nooit zo erg gelukkig geweest met wat het leven van mij gemaakt heeft. Dat wil ik eerlijk bekennen. Ik heb wat dat betreft niets te verbergen. Ik ben een garen en bandwinkelier. Vader van garen en bandwinkeliers. Maar vanavond hier, nadat ik die twee, om het zomaar eens te noemen, spoken heb gezien. Ik en spoken? Je lijkt wel gek. Die twee mislukte spoken. Toen heb ik mijn geluk pas goed beseft. Ik ben geen dier en ik ben geen radertje in een reusachtig, onbarmhartig raderwerk. Ik ben een mens. Ik heb een levensgezellin. Ze is niet bepaald wat je noemt ideaal, dat geef ik toe. Maar wat zou dat? Ik heb een levensgezellin. En drie kinderen. Je kunt geen besluit nemen voor je die hebt leren kennen. Ze zijn brutaal, onopgevoed, altijd vies, weet je. En ze zijn eenvoudig niet netjes te houden. Zwintig. Als het buiten regent of sneeuwt, zit je in een warme kamerjas met pantoffels naast de warme kachel, Maar de eigenlijke warmte komt toch van het gezin. Let goed op wat ik je nu ga zeggen. Alles, leven en dood, plichten en rechten, lastige geheimen, leed, alles wat je omringt, krijgt betekenis. Een betekenis die nog in enkele filosoof ooit onder woorden heeft gebracht. Kinders, bedtijd. En nou, het is nog zo vroeg. Het is nog 1, ja. 7 uur. Ja, ik, ik moet het Leren. Nog drie minuutjes, mam. Ja, vooruit, naar bed. Naar bed. Ja, maar mam, ik, ik moet mijn werk toch af hebben? Nou, vooruit dan maar. Nog vijf minuutjes. Hm? Maar, maar zodra vijf, ik dan roepen oh, ga je... Oh, fijn. Heen. Ja. Een um, boven in de takken hangen. vruchten rood en red. Zeg, papi, mm -hmm. Gaan jullie vanavond uit? Uit? Nee, hoor. Oh, fijn. Waarom? <laughs> Maar ik ben niet graag alleen s'nachts. Alleen? Oma is er toch? En Giovanna en Carlo en de poes. Nou, <laughs> de poes, is toch heel wat anders. Nee, weet je, zo echt lekker warm... dat is het toch alleen maar als we allemaal bij elkaar zijn. En de deuren en de ramen stijf dicht. Ja, <laughs> ja, ik weet het. Papi? Ja, hoor eens, ik wil nou even de krant lezen. En nog maar één ding, dan laat ik je verder met rust. Zou dat nou niet fijn zijn hè? als we altijd bij elkaar konden blijven? En, en de poes ook. En dan altijd alles samen doen. En altijd zo blijven. Nou, zou dat nou niet fijn zijn? Wij allemaal bij elkaar. Oma ook. Maar nou, dan de deuren en de ramen nooit open. Ja, dat, dat lijkt je nou wel fijn. Maar over een paar jaar denk je er heel anders over. Eer? Nee, waarom zou ik er anders over denken? Nou, dat er nog veel fijnere dingen op de wereld zijn. Huh? Dat zie je merken. Wat dan bijvoorbeeld? Wat? Nou, een hoop dingen. Ja, dat kan ik je zo in twee minuten niet allemaal uitleggen. Nou, nou noem maar dan tenminste één. Oh, bijvoorbeeld. Uh, tja, tja, zo ineens. Uh, bijvoorbeeld. Niets is er, Mario, niets. Maar dat kan een zo'n kind nog niet zeggen. Ik kan er toch niet al die illusies op nemen. Maar geloof mij maar, er is niets. Weet je waarom die luizen praten? Dood gewoon omdat ze goed, goed, goed willen blijven leven. Absoluut, tot elke prijs. En u niet? Ik, ik geloof toch wel dat ik betere argumenten tot mijn beschikking heb. Wat voor argumenten? De enige geldige reden om op de wereld te zijn is geluk. Dat is het enige dat we aan je denken moet, Mario. Aan de vreugde te voelen dat je leeft. Ik zeg je dat Geen ik... van jullie schijnt er anders zo gelukkig over te zijn dat hij leeft. Dat komt alleen omdat we nooit aan ons bestaan getwijfeld hebben. Maar nu wil jij twee van ons veroordelen. Niet de dood, dat is het algemene lot. Daar hadden wij al lang in berust. Nee, jij wil ons veroordelen nooit te hebben bestaan. Niet het geringste spoor achter te laten, niets. De gladde spiegel van een meer zonder een zuchtje wind. Jij wilt mijn kinderen wegvagen. We moeten de oorlog onderscheiding onderscheiding. De macht die ik moeizaam stap voor stap heb verloven. Mijn vrijheid. Het recht mens te zijn. Je moet mij kiezen, Mario. Al lang wat je wilt. Alles wat voor geld maar te krijgen. Mijn kinderen. Ik smeek het je terwille van mijn kinderen. Die waren anders nooit ter wereld gekomen. Dachten jullie nu werkelijk dat dat voldoende is? Moet ik daarom een moeilijke, eindeloos lange weg inslaan... als ik van tevoren al weet waar ik eindigen zal? Dat kan ik niet. Dat is me niet mogelijk. Begrijpen jullie? De enige drijfveer in het leven staat daarin dat je niet vindt. Waar zijn jullie? Begrijpen jullie waarom ik het niet kan? En met wie sta ik nu te praten? Ze zijn allemaal weg. Wilt u met alle geweld overreden worden? Neem me niet kwalijk. Wilt u me meenemen? Het is heel belangrijk. Waar moet u dan naartoe? Dat kan mij niet schelen. Het doet er niet toe. Waar gaat u heen? Dat kan mij ook niet schelen. Ik rij graag in de mist. Misschien beland ik bij de volgende bocht al in de rivier. Misschien rijd ik ook de hele nacht door. Wie bent u dan? Dat zeg ik liever niet. U kunt het beter niet weten. Afgesproken. Ik vind het best. Gaan we. Vooruit. U hebt geluisterd naar Klein Station in de Mist. Een hoorspel van Paolo Levi in de vertaling van Erna van der Beek. De rolverdeling was als volgt. Letitia, Barbara Hofman. Mario, Paul van der Lek. Een vagebond, Van Heskes. Een industrieel, Constant van Kerkhoven. Maurizio, een zwerver, Tony Folletta. Een koopman, Huip Orizant. Zijn vrouw Tine Medema, een secretaresse Trudy Libosan, een secretaris Piet Ekel, een vrouw Paula Major en een vreemdeling Han Keunig. De regie had Bert Dijkstra.